De delegatie, met behalve Rutte ook minister Timmermans en minister Ploemen, sprak gisteren met onder andere de Palestijnse president Abbas. Vandaag reist het gezelschap door naar Israël. Volgens Rutte was de volgorde een praktische keuze... die achteraf gezien goed heeft uitgepakt. Hij heeft ideeën opgedaan die in Israël van pas kunnen komen, zei de premier. Maar hij zei niet welke ideeën dat zijn.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 En dan het weer, het is bewolkt, op de meeste plaatsen droog, er staat flink wat wind en de temperatuur ligt tussen de 4 en de 7 graden. Later vandaag dan blijft het grijs, in het noorden kan wat neerslag vallen en met 9 graden vanmiddag is het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen neemt de wind af en vanaf dinsdag wordt het kouder en dan gaat het s'nachts licht vriezen. Dit was het NOS Journaal.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 Ik weet dus niet zeker of dit wel de juiste plek is, Bas. Als jij nou nog even doorgraaft... Ja. Buiten, bij stadzicht na de meer. Dat licht komt al een beetje op. Prachtig mooi, zo de mist over het water. En als kind heb ik het heel vaak gedaan. Ergens in een kistje of in een doosje, iets wat een beetje watervast is, een schat begraven... En dan een kaart maken met van die kruisjes erop. En het aantal stappen vanaf die en die boom. En dan tijden later kijken of het er nog ligt. En um, vooral dat maken van die kaart was misschien handig geweest, Bas. Ja, dat is erg belangrijk, ja. Dat je weet waar je je schat begraven hebt. Hm. Hoe, ja. hoe doen jullie dat normaal, dat je weet waar je het in de grond hebt gestopt? Nou, wij zetten er een stokje bij. Oké, okay, dat was misschien een praktische tip die handig Zeker was geweest handig. voor ons. Drie maanden geleden hebben wij hier bij Stadsricht bijna de meer theezakjes in de grond gestopt. En gelukkig uh, heeft de redactie eerder deze week al twee andere theezakjes die ook in de grond zaten hier opgegraven en gedroogd. Want ik geloof niet dat wij de andere twee exemplaren nog gaan vinden. Zie, nee. je, zie je al wat? Nee, ik zie nog niks. Ik ja, zit al een meter diep. Ga jij nog even door? Wij gaan straks uitleggen waarom we in hemelsnaam thee zakjes in de grond hebben gestopt. Dan ren ik snel naar binnen. Hé, hey, succes Bas. Ja, dankjewel. Ja, het is ook nog goed voor je conditie: zo'n uitzending in je eentje moeten doen. Normaal zit Menno dan natuurlijk lekker binnen en dan kan ik rustig buiten blijven staan. Maar Menno is op een ander avontuur op dit moment. Dus ik doe het vanochtend in mijn eentje. hijgend en wel. Nou, als ik nog niet in kerststemming was, dan uh, nu onderhand wel. Want hier bij Stadzichten uh, staan maar liefst twee kerstbomen in vol ornaat, Ze allemaal, allemaal kransen ook. Het is helemaal in het thema zilver en wit, dus uh, nou, laat die kerst maar komen. En in dat opzicht zitten we ook goed in de uitzending, want uh, in deze uitzending... doen we de aftrap van een kerstdineractie van Natuur en Milieu. We geven alvast voorgerechten weg. Ik weet precies, niet precies hoe dat in de praktijk gaat, maar we gaan 50 voorgerechten weggeven. Ik zal vooral blijven luisteren. En uh, verder de befaamde en beruchte vroege vogelsparade. Hoe is het met de aanhang van alle Milieu- en Natuurclub? In Nederland. Ik ben Janine Abbring en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Um, een beetje een kerstig begin eigenlijk, hè? zo met Wolfgang Amadeus Mozart. Het vierde deel was dit, het Allegro uit de Symfonie nummer 8 in D. Groot. En het werd gespeeld door The Academy of St. Martin in The Fields. Ja, en over In The Fields gesproken. Uh, het zat er al even aan te komen, maar deze week is het dan ook echt gebeurd. Het ganzenakkoord is geklapt. Zeven maatschappelijke organisaties hadden een zwaar bevochten akkoord gesloten... over het verminderen van het aantal ganzen in de zomer... en het met rust laten van de vogels in de winter. Maar de boeren en jagers in Friesland zien het niet zitten. En daarom trok boerenorganisatie LTO de stekker uit het akkoord. Nu is dus de vraag wat er met die miljoenen overwinterende ganzen in ons land gaat gebeuren. Worden ze weer vogelvrij? Maar ook, wat gaat er met 800.000 Nederlandse smieten gebeuren? Want net als voor ganzen in ons land is de winter een rustplaats voor sminten. Rob Bouter is op pad gegaan met ganzen- en smintenkenner Dirk Tanger... om nu nog in alle rust van sminten te genieten onder de rook van Spaandam. Ja, door het verkeersgeruis heen. Ja. Kijk, een heel klein plasje vlakbij de A9. Daar zitten ze overdag te rusten. Ja, daar trekken ze dan in de ochtend heen en komen ze uit... Uh... De, de gastlanden die hier aan grenzen. En daar zitten ze dus nachts te furigeren. Dus kijk, we zullen het dichterbij kunnen horen. Ja, ik denk dat dat dat lukt. Nou ja, kijk, er zitten in Noord-Holland uh, rond deze tijd 100.000. En hier zitten er misschien in Sparenwouders 5.000, 6.000. En dat zijn stabiele aantallen. Al jarenlang dezelfde aantallen. En eigenlijk wordt het alleen beïnvloed door als er vorst is. Want ze gaan zo lang mogelijk nog in wakker zitten. Maar als ze snel komt, dan vliegen ze naar het zuiden. De meeste zitten in Nederland, zo'n 800.000. Dat is al jarenlang hetzelfde aantal ongeveer. En dat betekent ook dat er dus een reden is waarom we niet meer komen. En die reden zit waarschijnlijk in het broedgebied. Want de smint die broedt bij meertjes. En die man smint die zorgt dat hij een territorium heeft. En die zorgt dat er één, soms twee vrouwtjes of meestal één vrouwtje is wat hij kan verzorgen. Maar dat betekent dat al die meertjes waarschijnlijk voorzien zijn van een smint, paar en dat die met succesvol met wat jongen terugkomen. Het, het, het zit daar echt vol, zeg maar? Waarschijnlijk wel. Dus elke smint die geschoten wordt om de populatie te verminderen... dat maakt niks uit, want er is weer een ruimte ergens in de Siberië... of in Finland gecreëerd. Dat gaatje om, wordt meteen weer, weer opgevuld. Ja, precies. Dus dat is echt, en ook omdat ze niet te verjagen zijn... je kan jagen wat je wil, maar ze blijven dan s'nachts en ze gaan naar open water in de buurt. Er zijn trouwens niet alleen geluiden van uh, dat ze waakzaam zijn... maar het is ook wel... Palsgedrag, want... Palsgedrag. Ja, hartstikke koud, man. Ja, ja maar bij, dat, dat is natuurlijk nou met, met ganzensoorten. Die hebben een partner en die blijven de hele winter bij elkaar. Maar die eenden is altijd een beetje een overschot aan mannetjes. Zeker in grotere groepen. En die mannetjes zijn altijd bezig om weer te paard te raken. Want als je dan een vrouwtje hebt, dat heb je al geïnvesteerd in de volgend jaar. Oh, die zitten echt midden in de winter al de chance ja, ja, voor het komend ja, ja. jaar. Ja, ja, ja we, we tellen dan ook de aantal mannetjes en de aantal vrouwtjes. En er is meestal man overschot en dat is dan, die zijn dan bezig om te kijken of er een nieuwe aanvoer van vrouwtjes is. Mooi geluid is het, hè? Ja, ik, ik vind het, het, het wintergeluid dat bijna te Holland hoort. Zoals de gutto's in het voorjaar hun geluid laten horen, vind ik dus niet bij de winter horen. En ook geven die de, de kleurrijkheid aan het landschap. Ja, die mooie roestbruine, bijna oranje koppen. Ja, en vooral die cremekleurige uh, streep op een kop is erg mooi. Kijk, daar gaat een uh, wateralletje. Vliegt erop. Ja. Hier hoor je ook piepen, of niet? Ja, ja, ja. ja. Maar Dirk, we hebben allemaal uh, gehoord uh, de afgelopen week dat uh, het ganzenakkoord uh, is gesneuveld. Uh, hoe past dat verhaal van die smint daarin? Want ja, dat is natuurlijk ook een, een vogel die massaal in de winter hier komt om van het gras te grazen? Wat zijn de overeenkomsten, de verschillen? De smint, daar was nog geen afspraak over gemaakt... omdat die toch wat lastig is. In de zin van, het is een ene soort en geen ganzensoort. Dus hij is veel moeilijker... Het gedachte van het is moeilijk te beïnvloeden... door jacht of verjaging of, of noem maar op. Hij viel tot voor kort onder het uh, opvangbeleid. Dus in gebieden waar ook ganzen mochten blijven. Ze nou, dus mochten ook, ook die grazen? Ja, ja. Maar ja goed, ze kwamen op zoveel andere plekken ook voor. Die hebben we helemaal niet... Geleerd om weg te gaan, want waar de omstandigheden goed zijn, daar gaan ze heen. We hebben ook de indruk dat ze plaatstrouw zijn, dus als ze eenmaal een goede ervaringen hebben, dan blijven ze ook komen. En als ze bejaagd worden, gaan ze naar het open water, wachten daar de rustige tijden af en gaan nou s'nachts weer grazen. Ze zijn veel flexibeler als ganzen dat zijn in hun graasgedrag. Ja, Wat drukte achter het riet. Ja, je kan nog zien dat ze ons niet zien of daaraan merken, want anders zouden ze veel meer uit de rietkraag gezwommen zijn. Maar ze liggen stijf tegen de rietkraag aan. Ja. Het gaat echt om zo'n uh, duizend, vijftien, uh, vijftienhonderd sminten die hier achter liggen. Dus dat uh, is een goed teken. Dat zijn meestal de aantallen die hier zitten. Maar Dirk, wat denk je nou dat er met deze sminten gaat gebeuren de, de, de komende winter, de komende jaren? Bedoel, want net als voor die ganzen heeft Nederland dus een enorme verantwoordelijkheid voor deze vogels in de winter. Ja, nou, ja, nog sterker, want uh, er zijn natuurlijk wel landen waar ze ook zitten... maar Nederland is echt het bolwerk voor de smint. Nou, ik, ik ga ervan uit dat men uh, de kennis die er is over de smint gebruikt... en dat ook jagers, ook boeren weten, dat ze niet te verjagen zijn. En dat iedereen zegt, nou, dat laten we zo, we gaan er niet op schieten. We tolereren dat ze er zijn, er komen er toch niet meer, uh, ook niet minder... Dus het, het is totaal zinloos om die beesten te verjagen? Ja, dat is, dat is wel duidelijk. Ja. Er is in de boetgebieden een reden waarom ze uh, niet met meer terugkomen. Voor de ganzen begint het ook te komen, maar uh, dat weten we nog niet zeker. Maar voor de smint is dat duidelijk, want we tellen het al jaren rond de 800.000. verspreid in heel veel gebieden in, in Nederland. Maar ja, goed, die uh, ecologica, die uh, kan jij snappen, die kunnen de tellers van zoveel misschien snappen. Maar het is natuurlijk niet gezegd uh, dat het beleid daar ook rekening mee houdt. Nee, maar je verwacht toch dat de provincies die we nu aan zet zijn om een beleid te gaan voeren... dat die al weten van wat is te beïnvloeden en wat niet. En waarom doen we het? En het mag niet een compromiszaak worden waarin belangen zitten. Het moet om de kennis gaan van wat gaan we nu doen. En ook spreek ik zelf jaars naar boeren die zeggen ja, er valt toch niks aan te doen. Dus laten we maar een afspraak maken dat ze kunnen blijven. Dat er rust is in het veld in de plekken waar die smitten zitten. Het is hoe dan ook een lastig probleem hè? Ja, en niet alleen nu, maar dat zal nog jaren blijven. Ook al komt er een beleid, ook al zou dit zijn doorgegaan, uh, het, het houdt ons nog te veel jaren bezig. Want het zal niet lukken om in vijf jaar tijd dit probleem op te lossen, zoals men dan uh, me uitging. vanuit ging. Ik denk dat men wel moet beseffen dat er voor de meeste soorten uit Siberië al een grens aan de groei zal zijn. Misschien voor de brandganzen nog niet helemaal, want die, dat is nu weer wat lastiger te overzien. Maar er komt een eind aan de groei, want er komt ergens een bottleneck in de reproductie van die ganzen. Maar hoe meer we er blijven schieten, hoe meer er weer plek is om terug te komen. Dus bij de smint is het al duidelijk, maar dat zal voor de ganzen ook gelden. Alleen, ik zie ook wel het probleem voor de ganzen in de zomertijd. En daar moeten we apart al oplossingen voor zien te vinden. En dat is niet alleen maar wat ze nu in gang hebben gezet. Van het probleem Schiphol en ganzen nog maar te zwijgen. Ja, ja, ja, ja, dat is een ander hoofdstuk, maar daar uh, zijn we ook nog niet mee klaar. Al zegt Schiphol dat het is opgelost dat er een eindbotsing was, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dus, uh, Thank you. Dansen. Het zou zomaar een, een, een singer-songwriter uit de huidige Top 40 kunnen zijn. Maar het is toch echt een 16e-eeuwse componist. Hij schreef het stuk The Fairies Dance, de dans van de vee. En dat werd uitgevoerd door luidtist Nigel North. Welkom in tuinreservaten.nl Ja, het is een beetje zo'n tijd van het, van het jaar... waarin je denkt dat je niks meer aan je tuin hoeft te doen. Maar december is een prima tijd om bomen te planten in je tuin. Zolang de vorst niet echt diep in de grond zit, tenminste... anders dan uh, ja, is het een beetje lastig scheppen natuurlijk. Nou, we hebben net vooraf gemerkt dat het nog prima ging nu. Dus wat dat betreft, uh, ga vooral bomen planten. Maar waar moet je nou op letten bij het planten van een boom? Henny Radstaak is uh, voor wat handige planttips... bij Robert Chebbes van Kwekerij De Limieten in Huizen. Het begint natuurlijk al meteen met het goede materiaal, met goed gereedschap. Dat is ongelooflijk belangrijk. Anders kan je gewoon niet werken. Wat heb je nu? Een steekschep. Daar kan je een goede kuil mee maken. Een goede ruime kuil die je nodig hebt om uh, een mooie boom te planten. En uh, de, deze kan je ook gebruiken om, uh, om de, de wortels door te steken... zodat je een mooie kluit krijgt. Je zou het niet verwachten, maar dit is dus eigenlijk boomplantseizoen, hè? December. Dit is eigenlijk de allerbeste tijd om, uh, om bomen te planten. De planten zijn in rust... En de temperatuur is nog prima. Dus um, um, je kan bomen even boven de grond laten staan. Je kan ze um, gewoon heel goed poten. Je moet alleen al passen dat het niet te nat is. Maar voor de rest, uh, dit is dé tijd. Ja. Alles wat je voor kerstmis plant, uh, de, dat gaat sowieso leven. Alles wat je na kerstmis plant, dat hoop je dat het gaat leven. Zolang de vorst niet in de grond zit, uh, bomen planten. Ja. Wat gaan we vandaag uh, hier planten? Ik wilde nu eigenlijk een, een mooie Fiburnum botnatensis dawn. Je ziet wel dat hij... Prachtig... Pardon? Een Fiburnum botnatensis dawn. Die raad ik eigenlijk iedereen aan om, om eens te planten. Ja. Zit, er zit gewoon bloesem aan. Ja, waanzinnig is dat. Het is, het is echt zo'n mooi ding. En je moet ook even ruiken. Het is, de, de, de geur is echt gewoon ook... Uh... Ja, dat is ja. lente. Dat is lente. ja Nu al. Nou ja, dat, ik, ik word er altijd zo vrolijk van dat het in de, in de tuin altijd wel weer iets laat zien... waarvan je denkt, hé, hey, daar loop ik even langs, het is toch mooi. En dan even ruiken en dan, ja, perfect toch? Het zijn uh, lichtroze bloemetjes. Als ze in de knop zijn, dan, uh, dan zijn ze gewoon roze. Is dit wat, uh, wat in de volksmond winterbloes meet? Ja, dat kan je wel zeggen. Het ja. is een behoorlijke struik al. Een behoorlijke struik. Maar dat eigenlijk vind ik ook dat je een behoorlijke struik in je tuin moet, moet zetten. En niet zo'n heel klein dun dingetje waarvan je moet hopen dat hij uh, het gaat doen. Maar dit is echt een goed bekweekte struik. Die staat in een mooie grote container. En uh, nou, ik, we zullen nu eens even een, een flinke kuil uh, maken. Ik moet er moet nog wel iets bij, uh, ja, we Robert. Even... Want, uh... Ja, ja, ja ik, ik moet het zeker weer doen. Jij houdt alleen die microfoon We nou, kunnen ook wel even ruilen. <laughs> dat kan ook. Nou kijk, je moet die grond dan, als de, als de, de kuil maak je natuurlijk veel groter dan de, dan de kluit. Want dan heb je wat mooie losse grond eromheen. Doe er wat, de, wat potgrond eromheen, gewoon dat die lekker goed wortelt. Gewoon wat in de pot zit, dat kan erbij. Ja, nee, maar de, verse. We, ja een beetje vers ook uh, doen we er altijd bij. Want ja, in de pot is het eigenlijk al een beetje opgesoupeerd. En uh, dat heeft de struik gewoon nodig gehad om in de pot te groeien. Ja, want hoe oud is deze trouwens? Hij is uh, 1,50 meter, 50, zoiets. Nee, iets langer. Ja, nou, deze is zeker 10, 12 jaar oud. Ja, dan is het eigenlijk gewoon een struik die je al meteen in je tuin een bepaalde ruimte inneemt. In plaats van als je nou kleintjes plant, dan zet je ze allemaal te dicht bij elkaar. En dan moet je dus drie, vier, vijf jaar later, moet je het of allemaal er weer uithalen of je haalt er... Van de vijf haal je er drie weg, want het, het, het groeit in elkaar. Dus dan zeg ik altijd: van, neem dan een iets grotere struik. Dan kan hij meteen de plek innemen die hij voor jaren dag kan hebben. Geldt dat ook voor mensen met een kleine tuin? Ja, dat geldt ook voor mensen met een kleine tuin. Liever één grote boom, struik, dan, dan drie of vijf kleintjes? Ja, ik vind sowieso dat in elke tuin hoort een blikvanger. Hoort gewoon een mooie, een mooie boom waar je, ja, degenen die daar dan wonen, die echt opgevallen zijn en die koester je. Dat is, dat is mooi en daar ga je omheen bouwen met kleine dingen die dan uh, goed daar passen. Niet dat ik zeg dat in een klein tuintje een grote ceder moet of zo, want dat gaat natuurlijk niet. Er zijn mogelijkheden genoeg om toch een beetje een, een, een volwassen boom uh, neer te zetten die je echt ziet staan. Nou, dit, vind, dit vind ik altijd een prachtige struik. Die kan je heel mooi tegen een haag bijvoorbeeld zetten. De taxus is natuurlijk donkergroen. En dit bloeit dan mooi en dat, dat steekt er mooi tegen af. De wortels in een pot die groeien vaak rond. Dat kan je wel zien hier. Die, die wortels die gaan dan langs het plastic lopen. Ja. En dat, ja, die steek ik een beetje zo door... Met, met de, met de schep, wanneer je ze dan plant, dan, dan wortelen ze mooi weer aan de zijkant. En in de plaats van dat ze in hun eigen rondje blijven draaien. Oké, okay, dus dat moet je juist voorkomen. Want ik dacht, ja. nou ja, wel, puppetee, uh, gelijk de hele kluit zo de grond in. Maar je moet echt die wortels afsteken. Ja, ja die wortels moeten even echt, uh, zeg maar, beschadigd worden. Zodat ze weer op, opnieuw en dan zijwaarts gaan. En niet in een kringetje erom blijven ja, dat, is, dat, dat doen heel veel mensen niet. En dan zie je dus dat je na, na een paar jaar dan doen ze het eigenlijk niet lekker. Dan zijn ze er niet uitgekomen, zoals wij dat noemen. En dat, dat, dat moet wel. zou ik je even helpen met die... Uh... Ja, hij is een beetje zwaar nou. Het is hoor. best wel een grote, ja. hè? Ja. Zo. Een grote knaapals. Okay. Ja. Oké. Ah, een ja. ja. ja. ja. beetje zo. recht zetten. Ja. Ja. ja, dat is ook wel fabulat. Ja, nee, hij moet niet zo in het gat hangen. Ja, nou, oké. Okay. Nog wat ruimte creëren. Ja. Zo. Ja. ja, nou eventjes een ja. beetje daar. Nou, en dan lekker de grond eromheen losmaken. En dan is de planten zo ruim inzetten en dan lekker eromheen een beetje de grond mengen. En uh, nou ja, je ziet hè, dat, uh, dat staat goed. Goede diepte. Hoe groot gaat deze boom of deze struik uh, met die mooie naam? Vertel nog, hoe heet hij nou ook alweer? Viburnum botnatensis dawn. En uh, die nou, kan zo'n beetje 2,5, 3 meter worden. Dus, uh, maar je kan hem ook weer heel goed snoeien. Ik vind uh, het is ook leuk om uh, takjes in een vaasje te zetten. En dan uh, neem je nog een beetje het wintervoorjaar en mee naar binnen. Met de kerst. <laughs> ja, met de kerst. Maar tot en bloeit die nou? Deze staat nu al zo mooi in bloei... Ik hoop dat die uh, in januari... Vaak geven ze dan ook nog een naschotje. Dus dan gaat eerst de bloem weer weg en dan komt er daarna weer een, uh, een beetje bloei. Ja, voor de eerst uh, wakker wordende de hommels ja. en bijen. Is dat wel belangrijk, toch? Ja, nee, dat is zo. Ja. Dat er dan al wat in bloei staat. Ja. Nou, Hij staat wel, uh, wel redelijk recht nu zo, hè? Ja, hij staat mooi. Een overdosis schepgeluiden vanochtend in Vroege Vogels. Kweker Robert Jebbes en Henny Radstak zetten een boompje op. Ik ga u kort verlaten voor Sterrennieuws. Nieuws. Hij zit er klaar voor als het goed is, Raymond Seré. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook klassieke klanken in de koude wintermaanden. Warm u zelf op.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 Ga naar een Volvo-dealer of kijk op volvocars.nl. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Zweden zijn ook zakelijk. U rijdt de innovatieve Volvo V60 plug-in hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op volvocars.nl. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Volgens premier Rutte is er geen politieke reden... dat de Nederlandse handelsmissie in Israël en de Palestijnse gebieden... eerst de Palestijnen heeft bezocht. De volgorde was een praktische keuze, zei Rutte, die goed heeft uitgepakt. De premier heeft ideeën opgedaan die bij het overleg in Israël van pas kunnen komen. De delegatie gaat vandaag naar Israël. Daar spreekt Rutte onder meer met zijn ambtgenoot Netanyahu. In Colombia zijn bij een aanslag op een politiepost zeker negen mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens president Santos is de aanslag het werk van de rebellenbeweging FARC. leden van de FARC zouden vanaf een vrachtwagen zelfgemaakte mortiergranaten hebben gegooid. En ook ging er een autobom af. De aanslag zette onderhandelingen van de regering met de FARC onder druk.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 Frank Boeien en Mathilde Santing samen in Carré. Schoenenontwerper René van der Berg en modeontwerpers Walter van Bijendonk en Fong Leng. Hoe maken zij het leven mooier? In Kunst of TV vanavond om 5 over 6 op Nederland 2. Na twee minuten over half negen, de columnist van Dienst van vanmorgen zit al tegenover mij. Wie het is, het rad beslist. Lydia Rood. Ja, of nou ja, het rad beslist. Wat een onzin natuurlijk. Wij besloten dat het hoog tijd was om schrijfster Lydia Rood weer eens uit te nodigen. Goedemorgen, Lydia. Morgen. Fijn dat je er bent. Ja, uh, ik, ik zei net al tegen jou, wat liep, wat grappig. Ik heb het idee dat je steeds minder rood wordt, dat je haar steeds minder rood wordt. Maar jij zei dat het komt door mijn naam. Daardoor herinneren mensen zich mij veel roder. Ja, ik denk dat dat zo is. Want ik krijg dit heel vaak te horen. Gaat... Al jarenlang o, dus al. Dus in mijn hoofd ben jij, is jouw haar veel roder dan dat het eigenlijk is. Dat denk ik. Ja. Dat is op dit moment heel erg druk met historische kinderboeken, toch? Ja, dit is uh, een beetje toeval, maar uh, ik, ik, ik heb er zelf altijd heel erg van genoten als kind om uh, uh, historische boeken te lezen. En... Thea Beckman. Uh, Thea Beckman was ik niet zo'n fan, oh. van, maar een heleboel <laughs> anderen wel. <laughs> en, uh, nou ja, en nu durf ik ze ook te schrijven en het uh, ja, is ook, ook bijna een hobby. Leuk, nou wat je ook durfde te schrijven was de column van vandaag, ga je gang. Of ik hem ook voor durfde ja, te lezen. Dat gaan we nu horen. <coughs> En nu voor een bijzondere reportage naar de Spankerbroekpolder... waar onze verslaggever praat met een plaatselijke vogelbeschermer. Hoort u het? Hihoem, hihoem. Het typerende geluid van de roerdomp. We staan hier namelijk midden in de polder, met de poten in de modder zogezegd. En naast mij staat Han Wegeling van de Vereniging tot Bescherming van Moerasvogels, de VBM. Een actieve club. Inderdaad. Dankzij de inzet van vrijwilligers hebben wij cruciale ingrepen kunnen realiseren. Zo is er een drainagesysteem aangelegd. Oh, was het hier te nat? Nee, het dient juist om het veen hier te benatten. Het zakkende grondwaterpeil is een grote bedreiging voor moerasvogels. Daarom willen wij de natuurlijke leefomgeving herstellen. Je zegt natuurlijke, maar... Helaas hebben onze vrienden van de VKS totaal andere opvattingen over natuurbeheer. Wij staan voor behoud. De VKS wil nieuwe natuur creëren. Staat volkomen haaks op elkaar. De VKS? De Vereniging voor Krakeende Spankerbroek. Goedwillende amateurs die de weinige subsidiegelden naar zich toe trekken. Dammetjes en bruggetjes en dijkjes en poeltjes. Een en al alg en wier en dat met belastinggeld. De krak-eend staat op gespannen voet met de roerdomp, begrijp ik? Daar gaat het niet om. We hebben het hier over een extreem kwetsbaar stukje natuur. Natuur? En die lui van de VKS met hun krak-eende-belangen blijken volkomen doof voor de noodkreet van de moerasvogel... die zich echt in alarmfase rood bevindt, qua populatie. Het had nog erger gekund. Natuurmonumenten wilden hier een zandverstuiving aanleggen. Een zandverstuiving, funest voor de roerdomp. Maar wij willen... De VM, VBM heeft een noodplan. Ja, ja, wij willen het leefgebied zodanig vergroten dat... Mm, dus wel ingrijpen. Wij pleiten alleen voor het uitbreiden van de rietlanden. Geeft dat geen ruzie met de boeren? Integendeel, wij slaan de handen ineen bij het landschapsbeheer. Boeren zijn echt enorm goed in beheren. Uh, ze houden anders niet zo van riet... Wel als ze eraan kunnen verdienen. Ze staan tegenwoordig echt heel positief in dat natuurbeheer. En Rijkswaterstaat die bestrijdt terwille van de dijken de beverrat. Maar de roerdomp lust wel juist een jong beverratje. Des te meer reden om de roerdomp een duwtje in de rug te geven. Dat is ook populatiebeperking. De aanleg van meer moerasnatuur. Je zegt alweer natuur. Maar wordt er door al die partijen nou niet zoveel geknutseld... dat Geknutseld? Zeker niet. Onze aandachtsoorten verdienen nu eenmaal de beste aanpak. Maar we moeten onze insteek natuurlijk wel blijven evalueren. Zo bleken we er een paar jaar geleden volledig naast te zitten... met ons broekbosbeleid. Toen hebben we een slag van 180 graden moeten maken. En nu is benatten dus het wondermiddel? Tot het tegendeel is gebleken, ja. Wat u en uw collega's van de VKS doen, is dus eigenlijk hobby... Een beetje tuinieren voor vogels. Ik denk dat we zijn uitgepraat. vingerwerk was dit van Sonia Rubinski op piano. piano. Lam uit de pianocyclus Astres Marias was dit. Van de Braziliaanse componist Lobos. Niet alleen de dierentuin, ook de bibliotheek van Artis bestaat dit jaar 175 jaar. In 1838 werd bij de oprichting van het genootschap Natura Artis Magistra... een begin gemaakt met het bijeenbrengen van een grote collectie boeken en prenten. Een deel daarvan is inmiddels verhuisd. Aan de Universiteit van Amsterdam, maar de oorspronkelijke collectie is gebleven. En die is indrukwekkend, met bijvoorbeeld honderden boeken van en over Linnaeus. Conservator Hans Mulder doet voor Jeanette Paramoor een boekje open. Wauw. We staan nu in het midden, links en rechts, en boven een galerij. Galerie, ja. Kasten met allemaal oude boeken... We hebben geprobeerd om, naar aanleiding van oude foto's... die we hebben van de artiestbibliotheek... om hem weer zo in te richten zoals hij eruit zag, zo rond 1900. In het midden een leestafel. Geweldig uh, mooi, hè? Ja, stoelen met leren bekleding. Ja, ja, ja, ja. Linnaeus hè, hangt daar prominent, dat schilderij. Ja. Daar hebben jullie ongetwijfeld boeken van staan hier. Uh, we hebben een van de grootste verzamelingen, uh, Liniana. Boeken van en over Carolus Linnaeus uh, ter wereld. Nou ja, ik kan hier... Kijk, de eerste druk kan ik hier niet laten zien, want dat is een. Ja, vooruit? Hoog... Die ligt niet hier, die ligt in de kluis. Die okay. ligt... Eigenlijk wat ik je kan laten zien is de tiende druk. En die is interessant omdat in de tiende druk. Dat is deze. Dat is een bescheiden boekje eigenlijk, uh, hè? Ja, o, de... systemen natuurlijk. Ja, ja. En de tiende druk is vooral zo belangrijk omdat hier het binominale stelsel meteen goed zichtbaar wordt. Dus en dit natuur, is een soort uh, bijbel eigenlijk. Zou, eigenlijk zou je dit wel een soort bijbel kunnen noemen misschien. Ja. Ja. En ja, inmiddels moet ik er wel bij zeggen... heeft Linnaeus aan kracht ingeboet... natuurlijk omdat nu de biologie, vooral, biologie is nu vooral gebaseerd op DNA, moleculair. Ja. En dan merk je dat ook zelfs Linnaeus het moet afleggen. We kwamen onlangs een niet geïnventariseerde map tegen. En in die map vonden we een flink aantal tekeningen, oorspronkelijke tekeningen. Waaronder deze, en die zijn echt heel erg interessant. Maar dit zijn paradijsvogels. Waarschijnlijk zijn deze tekeningen, op schilderijtjes, zei het, hè? Ja. gemaakt eh, ergens in de 17e eeuw. Weet Wat een je? prachtige kleuren dit. Ja, geweldig, hè? En deze vond ik eigenlijk... Maar ze zijn ja. heel lang gerekt getekend, hè? Dat maakt dit zo bijzonder. Ze werden namelijk verpakt geschoten. Hè. Ze werden vervolgens verpakt, ergens ingerold, en, zo te zien. En, daar lijkt het inderdaad op de vleugels werden eraf gehaald en de poten ja. werden eraf gehaald. Dit is een geweldig mooi boek van paradijsvogels, gemaakt aan het begin van de. En hier heb je dan ook die paradijsvogels in uh, staan. Oh ja, maar dan gewoon levend en wel, zeg maar. Wat ik altijd... Uh, je, je, je leest heel vaak van... Uh, de, de vogels of de dieren die getekend zijn... zijn naar het leven getekend. Maar je moet er maar van uitgaan dat alle vogels uh, na het leven getekend zijn. Zo ging dat in niet. geval. Ja, en nog steeds, want ze nee. blijven niet stilzitten. Ja. Nee. Niet al te lang geleden kreeg ik een vraag: heeft u ook informatie over handel in Naturalia? En toen pakte ik, we lopen even naar de kast toe, een boekje uit de kast, en dat is een veilingcatalogus. En dit is een veiling van nou ja, Naturalia-verzameling van meneer Willem Baart. Is in 1761 overleden en in 1762 wordt zijn nou ja, bezit geveild. En het mooie van deze catalogus is dat je hier kunt zien wie wat voor hoeveel heeft gekocht. Dat, is, dat, dat vind je niet vaak. Het is een geweldige bron. En hier zie je dan opeens staan bij nummer 1... een extra fraaie en complete wenteltrap. Ik weet nu dat dit een hele bijzondere schelp was in die periode. En je ziet het hier ook. Want hier, meneer Muiske heeft die wenteltrap gekocht voor 545 gulden. Wat? Een kolossaal bedrag. Maar, nee, voor een schelpje. Voor een En het mooie van deze katalog is het mooie van bezit van is dat hij niet alleen een Naturalia-verzameling had... maar ook een verzameling van schilderijen en tekeningen. En dan vind je hier? Dat, helemaal mooi. Dat is een, een vrouwenportret zittende in een leuningstoel. Ze heeft een, een, een, een takje met bloemen in haar hand. Ik weet nu dat dat een trosanjer is die ze in haar hand heeft. Want dit is een schilderij dat uh, nu bij het Metropolitan Museum uh, is. Het is geschilderd door Rembrandt, nummer 11. En... Is in die tijd gekocht door meneer de Winter voor 55 gulden. Ik heb uh, hier in mijn kast nu zo'n wenteltrap liggen. Kijk, dit is hem. Oh ja. ja. Dit is hem. Je ziet inderdaad hoe ongelooflijk Zierig, mooi die is: porseleinachtig uh, wit. Met van die mooie ribbeltjes. Ja, ja dit ja, lijkt inderdaad wel ja. een beetje op een trapje. Kijk, de truc zou zijn om dit nu te ruilen voor een Rembrandt. Maar dat gaat <laughs> niet meer lukken. Want dit, dit gaat. Uh, dit levert nu iets van 30 euro op of zo. Ja. En deze hele bibliotheek zit vol met dit soort ja. prachtige verhalen. Ja. Heb je er nog eentje voor me? Ik uh, zou even denken. Dan moeten we eigenlijk even naar boven. Ja. Maar dan moeten we ook de sleutel even nog gaan Oké. Okay. Ja. Lopen we even naar. Er is hier natuurlijk veel meer te zien dan boeken. Ja, we hebben niet alleen boeken. We hebben hier ook archieven, voorwerpen. Uit de, de periode. We hebben bijvoorbeeld flink wat voorwerpen nog uit uh, van de Siboga-expeditie. En de Siboga-expeditie was van uh, de Amsterdamse zooloog... Weber, die door de Indonesische archipel is gereisd en daar het zeeleven uh, heeft uh, bestudeerd. Daar hebben we het archief van, uh, maar ook een heleboel andere zaken. zoals hier het bureau van zijn vrouw bijvoorbeeld. Dat ga je wel wat laten zien. Ja. ja, dat kan ik hier wel even laten zien. Oké. Okay. Uh, dit is een, uh, een boek gemaakt door Johannes Schepens, laat in de 18e eeuw. En uh, vermoedelijk is de tekst, uh, zijn de tekeningen van het begin van de 19e eeuw. Maar Schepens heeft uh, als doel gehad om, het, uh, om de bij in alle facetten niet alleen te beschrijven, maar ook te tekenen. En uh, hier heb je de beschrijving. Hij heeft het er zelf uitgegeven. In het, hele... het is nooit in druk gebracht, namelijk. Maar dat is op zich heel jammer, want het uh, leent zich daar absoluut wel voor. En hij heeft eigenlijk alles geprobeerd uh, om er een echt boek van te maken. Om een gedrukt boek van te maken. Hè? Je ja. ziet hier de verklaring van de titelplaat. Ja. En hij heeft die tekeningen dus ook allemaal zelf gemaakt. En daar kun je hier al zien dat het een heel begenadigd tekenaar was zelf ook. Maar het allermooiste van uh, dit is het tweede deel. Je ziet het duidelijk een stuk groter, hè? zie je dat boek ook. Uh, waar hij alle tekeningen in heeft uh, gemaakt. Plakt eigenlijk, moet je zeggen. Kijk, dit is de kop van de honingbij. Ongelooflijk uh, gedetailleerd. Je ziet die haartjes. Ja, dan moet hij dus wel een microscoop gehad hebben. Ja, absoluut. Ja. Heeft. Zeker. Nou ja, het wordt, nog, het wordt nog veel mooier. Dat zal ik je zo laten zien. Maar hier heeft hij dan in een beschrijvend verhaaltje ernaast... aangegeven wat je ziet. Maar als je een stukje verder kijkt... Ik herinner mij dat het ergens... Daar er wordt steeds gedetailleerder namelijk. Uh, dit bijvoorbeeld. Kijk, hier is het netvlies van de bij, Zo ongelooflijk gedetailleerd, gedetailleerd getekend. En als je dit, dit nou ja, zo ophangt, zo, zou ophangen, dan zou je denken van... dit is een moderne kunst ja. eigenlijk. Ja. Ja? Ja, wat, dit wat... zijn de hersenen trouwens. Oh, ja. Ja. Geweldig, hè? Ja, dus heeft hij bij ook helemaal ontleed? Hij heeft helemaal ontleed, ja. ja. ja. Wat zonde dat dit dan niet uitgegeven is. Hoe kan dat nou? Nou, het ging, de tijd dat hij het geschreven heeft... ging het al niet zo heel erg goed meer met hem. Maar ik denk ook, als je er zoiets wil uitgeven, dat het een behoorlijk kostbare uitgave is. Hè? Maar misschien, en ik hoop dat wij in de gelegenheid zijn om dit in ieder geval digitaal uit te kunnen geven. Want dit is het enige exemplaar? Dit is het enige exemplaar. Het is één handschrift en één album met uh, tekeningen en de beschrijvingen erbij. Ja, mooi, hè? Berg het bergt me op. Ja. Ik ga het dicht doen. Ga het gaat weer de kluis in. Conservator Hans Mulder over de bibliotheek waar de verhalen voor het opscheppen liggen. Een deel van deze verhalen is gebundeld... en verschijnt deze week in een speciale jubileumuitgave. Van de Franse Cécile Chaminade, de serenade Espagnole. Utrechtse wetenschappers gebruiken sinds kort iets heel ongebruikelijks om klimaatverandering te meten. Drie maanden geleden begroef ik hier uh, bij Stadsicht bij het uh, vier theezakjes in de grond op een, uh, een ja, zeg maar manier die dan op de website stond... en helemaal precies volgens protocol. En net voor acht uur hebben we geprobeerd om nog weer twee zakjes te vinden... maar dat hebben we eerder deze week natuurlijk ook al gedaan... want de zakjes moesten gedroogd worden en ze liggen nu hier voor mij. De twee zakjes die drie maanden lang in de grond hebben uh, gezeten hier... En uh, ecologen Joost Keuskamp en Bas Dingemans van de Universiteit Utrecht... die kunnen hier kennelijk iets mee. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ja, dit zijn de, dit zijn de zakjes die hier in de grond zijn gestopt. En deze theezakjes die kunnen dus eigenlijk gebruikt worden... om de klimaatverandering te meten. Nou, uh, deze theezakjes die kunnen gebruikt worden om uh, de afbraaksnelheid in bodem te meten. Ja, en um, door deze methode hebben we dat heel makkelijk gemaakt. Zodat je dat heel veel en vaak kan doen. En dan nou ze zeg dat... jij heel snel afbraakmethode en dan ben ik al een beetje weg. Dus, ja. dus je stopt ze in de grond. En hoe snel de thee vergaat, dat zegt iets over het klimaat. En dat moet je even uitleggen. Ja, Hoe snel de thee vergaat zegt iets over hoe lekker de bacteriën in de bodem zich voelen. En hoe lekker ze zich voelen, hoe sneller de afbraak gaat. Ja. Nou, dus het is zo dat de meeste bacteriën voelen zich uh, beter voelen als het een beetje vochtig is en een beetje warm is. Als de omstandigheden goed zijn om, om uh, goed te groeien. Mm -hmm. En uh, door klimaatverandering, doordat het warmer wordt... zou het kunnen zijn dat de afbraak sneller gaat. Maar dat, is dat dan puur een temperatuurkwestie van hoe warmer, hoe sneller? Nou, er is uh, dus natuurlijk een grens. Hè, dus in een moestijn, daar breekt heel weinig af. Want daar mm -hmm. is het heel warm en heel droog. Ja. Als het nou mooi vochtig is en, en lekker warm, dan uh, gaat de afbraak sneller. En uh, bij afbraak komt CO2 vrij. Ja. En CO2 is een broeikasgas waar die dus een beetje verwarming veroorzaakt. Ja, dus dat is dan weer van invloed op het klimaat. Ja. ja. Dus in zoverre zegt de inhoud van die zakjes iets over... de hoeveelheid CO2 die er vrijkomt eigenlijk in de, in de atmosfeer. Zeg ik dat zo goed? Ja, als je dit heel vaak zou meten... dan zou je beter kunnen voorspellen... Ja. dat als de aarde nou opwarmt... of of afbraak, dat proces gaat versnellen of dat dat niet gebeurt. Ja, en Bas, waarom moet dat nou op zo'n onwaarschijnlijk knullige manier met ideezakjes? Want het is echt, laten we dat even benadrukken, wetenschappelijk verantwoord, toch? Ja, klopt. We hebben het uh, gepubliceerd in een, uh, in een wetenschappelijk tijdschrift. En uh, eigenlijk wordt deze methode al heel lang gebruikt in, uh, in bodemonderzoek. Uh, alleen daar worden de, of eigenlijk de zakjes worden daar zelf genaaid. En er wordt zelf bladmateriaal ingestopt. En dat is een, een hele grote klus. Ja, ja. Als je 400 zakjes moet maken, dan ben je daar een week mee bezig. Ja. En als wij 400 zakjes willen gebruiken in een onderzoek... dan kunnen we dat gewoon kopen bij de, bij, bij de supermarkt. Bij de, bij de Appie of bij de c bij 1000 ja. De dus, dus dat is het grote voordeel aan dit, uh, aan, aan dit onderzoek. Dat je het gewoon voorhanden hebt, dat het snel is en dat het... En dat het uniform is. Het is heel uniform. De, de fabriek bij de, de theemaatschappij, uh, die, die, die maakt er echt een heel homogeen... Uh, mengsel van en, uh, en het gewicht van een theezakje is bijna altijd gelijk, dus het, ja, het is perfect om, uh, om als referentiemateriaal te gebruiken. Ja, nou, dan ga ik zo meteen nog even iets dieper in op de theezakjes in kwestie en ook de inhoud, want het zijn ook weer twee soorten thee en dat heeft dan ook weer een reden, maar eerst wil ik natuurlijk even weten wat we kunnen aflezen aan, aan, mijn, aan mijn eigen zakjes. Ja. <laughs> want ik heb ze hier voor me en het, uh, het zijn van die piramidevormige theezakjes, dus die die, die zakjes zijn, zijn vrij stevig. Ik denk dat dat ook de reden is waarom je deze gebruikt. Want die vergaan dan niet zo snel. Ja. Het is een rooibos en het is een groene thee geweest. Helemaal volgens jullie instructie. En uh, ik, ik zie niet zo heel veel anders. Ik zie vooral dat de groene thee is, is behoorlijk vergaan. En het is ook een beetje zwart geworden. En de rooibos, dat zakje is nog aardig vol. Uh, nou, tot zover mijn uh, zeer kneuterige amateuristische analyse. En nou gooi ik ze zo naar nou, Joost niet in je glas gooien... Dan... Ze zijn nu goed gedroogd. En nu heeft Joost in zijn handen... en die gaat nu daar iets heel wetenschappelijks verantwoord over zeggen. Nou, ja, we hebben een, een groene theezakje en een uh, rode theezakje. Mm -hmm. En groene thee, dat is, uh, dat is groen, dat is bladmateriaal. Dat bestaat uit, uh, uit stoffen die die bacteriën heel erg lekker vinden. Dat breekt heel erg snel af. Mm -hmm. Je ziet ook, als je naar dat zakje kijkt... kan je eigenlijk niet meer goed herkennen wat er nou in heeft gezeten. Er zit nee. wat, wat zwart materiaal in, maar heel veel is er niet meer van over. De, de rooibos thee, dat is een beetje houtig materiaal, heel vezelig. Uh, dat is heel moeilijk voor, uh, voor micro-organismen om af te breken. En daar is, daar is veel meer van over. En wat, ik, wat we nu gaan doen, om iets te kunnen zeggen over de afbraak in ja. de bodem bij uh, de Vroege Vogels Studio, is. Uh, we gaan meten van allebei de zakjes hoeveel thee er precies is opgegeten door de bacteriën. Puur gewicht, dus Dan gaan eigenlijk? gaan ze wegen. Ja. Nou moet je dat heel precies doen. En uh, om dat zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij een, een flyer gemaakt. Dat is een uh, langwerpig papiertje, een soort A4'tje. Ja, ik dacht dat je hier met een soort supersonische uh, weegschaal, of weet je, of van je postzegels uh, mee. Of weet je wat, die bij de post wel eens hebt om brieven te wegen, zoiets. Of een, maar je hebt gewoon, het eigenlijk gewoon, wat is het? Het lijkt een beetje op een lineaal, maar wat? Het het is een, een... Uh, ja, het is een opgevouwen papiertje, door in de lengte twee keer opgevouwen. Met ja? een, uh, een schaalverdeling aan de zijkant. Mm -hmm. En uh, wat ik nu ga doen is, ik ga dat theezakje ga ik vastmaken aan één eind van de flyer. flyer. Je hebt de flyer. Dit is een beetje dus in een driehoek vorm. Het is dus een langwerpige flyer. Je hebt hem, hij hangt eigenlijk deels over de tafel en deels bungelt u nu zo. Ja, aan de zijkant van de tafel. En daar heb je nu het theezakje aangehangen. En ik, ik snap nog steeds niet hoe het werkt. Nee, nou, wat we gaan doen... Uh, de bedoeling is dat het allemaal zo simpel mogelijk is... dat iedereen mee kan doen aan, aan, dit, aan dit experiment. Mm -hmm. Dus dit is uh, een manier om heel eenvoudig... maar toch heel precies te kunnen, te kunnen meten. We gaan de opgevouwen flyer... gaan we langzaam over de rand van de tafel schuiven Ah, het is een soort hefboom... omgekeerd hefboomprincipe. En uh, inderdaad, het is precies een, een soort wipwap, is het? ja. En we schuiven net zo lang over de tafel tot het moment dat de hefboom gaat kantelen. We schuiven nu heel langzaam, de, nou laten we het even lineaal noemen, over de tafel heen. Het zakje bungelt aan de onderkant. En nu zijn we op het kantelpunt gekomen. Dus ja. dit is eigenlijk het punt waarop, we, waarom, waarop die balanceert. En nu weet je dus iets over de inhoud, over het gewicht. Nu weet ik het gewicht uh, van de, de groene thee. En stiekem uh, net ook al vast even van de rode thee gewogen. Mm -hmm. Ja. En als we allebei die gewichten weten... dan kunnen we niet alleen zeggen hoe snel de afbraak gaat... Ja. maar ook uh, welke materialen kunnen worden afgebroken. Ja. Hè, je kan je voorstellen, veel van die moeilijke materialen... worden niet altijd afgebroken... als, het, uh, als de omstandigheden voor micro-organismen heel, heel lastig zijn. En wat kun je nu hierover zeggen, over onze, over onze bodem? Nou, uh, ik heb dat ingevoerd in ons, uh, ons, ons rekenprogramma. <coughs> Sorry. Uh, en wat ik nu voor me heb, is een, uh, is een, is een plaatje met... Alle andere theezakjes die je op allerlei andere plekken hebt ja, begraven. want heel kort, waar heb je dat zo al nog meer gedaan op de wereld? Nou, we zijn eigenlijk begonnen in Nederland. En daar hebben we zoveel mogelijk verschillende ecosystemen proberen te, te coveren. Ja. Uh, dus we hebben het in venen, in bossen, in akkers. Uh, zelfs in de stad hebben we het ingegraven. Ja, want je kunt het ook niet zomaar in je tuin doen, hè, begreep ik. Het moet nou, wel een beetje in een landelijk gebiedje zijn. Het zou wel kunnen, alleen tuinen die worden vaak zwaar bemest. Uh, daar staan plantensoorten op die er eigenlijk niet, niet, niet voorkomen. En, ja. en, uh, dus dan krijg je hele rare data van. Dus dan is de bodem niet representatief? Nee, dus dan wil je liever iets in een gemeentetuin, in, uh, ja. ergens op een akker, is ook al goed. Daar wordt ook wel bemest, maar dat is, dat is Tenminste representatief voor, voor het landschap daaromheen. Ja, nou, wij hebben het keurig hier in een soort landelijk stukje gedaan natuurlijk. Want hier ja, buiten bij onze studio is het, of nou ja, studio, bij, bij stadzicht is het allemaal heel landelijk. Je hebt de laptop voor je en de, wat is het, de korte analyse? Nou, um, hebben, ik heb hem op de wereldkaart gezet met alle andere punten. En um, wat ik kan zien aan de teenzakjes is dat uh, het is allemaal niet zo heel erg snel afgebroken is. En mm -hmm. eigenlijk is er zeker van de rooibossteen nog heel veel. Veel over. Um, en daarmee lijkt het heel erg op andere metingen die we in Nederland hebben gedaan, in, in veengebieden. Nou, eigenlijk wisten we dat al een beetje, omdat ik zo naar buiten kijk, dan ziet het er ook wel aardig veenachtig uit. uit ja. En in een veengebied, daar zit altijd heel veel organisch materiaal in de bodem. En waarom is dat? Dat is omdat dat niet goed afgebroken wordt. Nou, ja. Dat zien we nu ook terug in de theezakjes. Dat is een soort humus, humus eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. En wat kun je nu dan zeggen over het grote geheel? Kun je al iets zeggen? Want jullie zijn er al heel lang mee bezig. Je hebt dus al heel wat van die zakjes in de grond gestopt. Is er al een, een, een voorlopige analyse? Nou, we hebben, uh, qua klimaatonderzoek zijn we nog niet zo ver. We hebben nu alleen de methode goed getest. In heel veel verschillende ecosystemen over de hele wereld. Tropische bossen, uh, uh, in, in woestijnen, in, in venen, in, in, in de permafrost. Mm -hmm. Um, en uh, op dit moment zijn er een hoop uh, um, onderzoekers wereldwijd ook al bezig... met echt experimenten opzetten in, in hun ecosysteem. In Japan zijn ze bezig om op, het, op uh, berghellingen in te zetten... om te kijken wat het, wat het effect van hoogte is op de afbraak. Uh, in IJsland heb ik het zelf ingezet. Uh, daar heb ik uh, een experiment met warme en koude bodems... omdat daar warme bronnen voorkomen. Ja. En uh, daar heb ik dus ook gekeken wat het effect van temperatuur is op, uh, op de afbraak. Uh, het is kortom een heel erg goede methode om te kijken hoe die bodemkwaliteit is... en hoe dan uiteindelijk die CO2-uitstoot is en hoe het gesteld is ja, met, met, met de klimaatverandering. Ik heb nog duizend vragen we moeten gaan afronden. Joost Keuskamp, Bas Dingemans, onderzoekers aan de Universiteit Utrecht. Dank je wel en uh, succes met het verdere onderzoek. De, de actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Today, the majority of South Africa. Mandela in Nederland. Waar zou jij beginnen? De geschiedenis van Utopia. En de bekendste historicus van Suriname. OVT. Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB... vinden auto's verkopen best lastig. Want wat is een goede prijs? Ik heb liever geen vreemde mensen aan de deur. Ik kan niet zo goed onderhandelen.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 Dit is Radio 1.